Keer brons. De sluiting is vanavond in een amfitheater in Verona. Team NL heeft 20 medailles gewonnen, waarvan de helft goud. En in Oekraïns hoofdstad Kiev zijn meerdere zware explosies gehoord, melden verslaggevers van, van persbureau AFP. Oekraïne had de inwoners van Kiev vannacht gewaarschuwd voor een Russische raketaanval en opgeroepen om naar de schuilkelders te gaan. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Uit Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Daar bestaat een stevige wind. In de loop van de middag wordt het droger. Het is wel zacht. 9 tot 12 graden. Overwaarde. Daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl Jazeker, de hypotheker.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 Vibra, een babyfoon met camera voor 37 euro. Elders betaal je 49,95, ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat, vind je bij Roka. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Ferry Omen. Dit is Veronica. They're so still cross. En all right. Dit is de Veronica weekend ochtendshow. Yes, good morning. En um, wat is het snel gegaan en wat duurde het lang eigenlijk wat mij betreft. Uh, die Olympische Winterspelen. Vandaag de laatste dag daarvan. Vanavond om 8 uur de sluitingsceremonie. Uh, onder andere nog het bopsleeën voor de mannen vandaag. Straks om 10 uur. Dus uh, nou ja, wat mij betreft, een prima dagje om uh, lekker de hele dag binnen te blijven. Naar uh, de Olympische Winterspelen te bekijken en uh, je radio op Veronica te houden. Want het wordt vandaag een zeer, zeer natte dag. En temperaturen van maximaal 12 graden. Dus lekker er buiten geen wandeling, gewoon lekker bidden blijven zorgen wij voor de hits zometeen onder andere de muziek van Katie Tannenstel en dit is Bruno Mars You stepped inside with a vibe I ain't never seen Yes you did Vier je met ons, wat zeg ik misschien wel, je vrije vakantie? Want, uh, nou ja, sowieso regio Zuid heeft natuurlijk afgelopen week vakantie gehad. Regio Midden dacht ik ook. Ja, ik, sinds ik zelf niet meer op school zit, werk ik dat niet meer uit mijn hoofd. Uh, regio Noord heeft sowieso aankomende week vakantie. Dus de ene helft gaat weg, de andere helft gaat terug. Dus zeker in Zuid-Duitsland, Oostenrijk, uh, een stukje van Frankrijk ook... wordt er zeer, zeer veel drukte verwacht. Ook in Nederland vanmiddag vanaf een uurtje of twaalf heel wat drukte verwacht door die ANWB. Dus let daar even op, mocht je nog uh, ergens heen moeten richting de schone ouders. Dat is gewoon een goede reden om het af te zeggen, trouwens. Ooh. Dat is een heel ander verhaal. Dit is nu Keddie danstroom. Keddie danstroom. Oeh oeh. Oeh oeh. Oeh oeh. I came across a place in the middle of nowhere... with a big black horse on a cherry tree. Oeh oeh. Oeh I felt a little fear upon my back. I said don't look back, just keep on walking. Oeh oeh.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 Ik snapte dus echt helemaal niks meer van de beste man. Van Phil Collins. Vorige maand uh, kwam er zo'n artikel naar buiten... dat slecht met hem ging en dat hij 24 uur per dag de zorg nodig heeft. Alles erop en eraan. En vorige week zag ik voorbij komen... Phil Collins denkt aan nieuw muziek. Kijken of er nog leven in de brouwerij zit. Dus wat willen we nou, Phil Collins? Je hoorde Genesis en Invisible Touch bij Radio Veronica. Zondagochtend zometeen onder andere Jamiroquai en ook Daubop. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk...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 bij Jumbo met deze week Fanta Sprite of Fernandes. Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. bc van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Als je extra goed van start wil gaan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 Ja, daarvoor hoeven we het niet te doen, want uh, ondanks dat het vandaag de hele dag nou, maximaal 12 graden gaat worden, dus dat is lekker, We de, de korte broek aan bijna aan, gaat het de hele dag regenen, zowel in het noorden als het midden als het zuiden. Dus de vraag is alleen wanneer. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu. Ferry Omen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. maanden geleden Douwe Bob had bedreigd, die ja, ook het land was ontvlucht en zo, alles erop en eraan. Eh, nou, de beste man is dus weer opgepakt, dat eh, dit weekend in de nieuws, want eh, de beste man is in afwachting voor de, zijn strafzaak vrijgelaten, maar heeft de voorwaarden die daaraan werden verbonden overtreden. Oké, okay, spannend, dus oftewel, laten we gewoon even met rust die Douwe Bob, dan is er niks meer aan de hand. <laughs> Door de slowdown bij Radio Veronica. De zondagochtend zondagochtendshow is meteen een hele fijne van Fleetwood Mac. Past perfect op zo'n zondagochtend als dit. Eerst Hall dit is I can Go For That. Veronica zondagochtendshow. Zo meteen onder andere Eros Ramazotti, Tina Turner komt er ook aan. Toch wel in de, het kader van de beste muziek aller tijden. Want uh, dat zenden wij hier uit. Um, eerst Coldplay. En het origineel is natuurlijk van kraftwerk. Coldplay dachten ze. Ja, leuk, maar... Ik mis een beetje pit. Ik mis een beetje energie. Ik mis een beetje alles. En voilà, het eindresultaat. Dit is Talk. Join the club.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 Non ciostano Jeffro io ste cantin ogni suon Sto pensando te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 Koop niet alleen sparen, maar ook busparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Mandarijnen per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, appels Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, die verdient het. 18 Plus speelt dus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, oh, Wat een geld. 8, 1000. Tot verdikken. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? winnaar? Mm.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 En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar Zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks. Als ondernemer wilt u door. Financieren uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering. Nu bij iWis Opticiens een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen.